De aanval op het Libische opstandelingenbolwerk Benghazi begint vannacht. Dat heeft de Libische leider Gaddafi gezegd in een tv-toespraak. Voor wie zich verzet geldt geen genade, zei hij. Wie zich overgeeft hoeft niets te vrezen. Elk huis in Benghazi zal worden doorzocht op wapens, voegde Gaddafi eraan toe. Eerder vandaag waren er al berichten dat er bij de stad zwaar werd gevochten. Mogelijk vanavond nog stemt de VN Veiligheidsraad over een Libië-resolutie. Er ligt een ontwerpvoorstel waarin wordt aangedrongen op een onmiddellijk staakt het vuren en een vliegverbod. Libië heeft al gedreigd met vergelding. Het kabinet heeft de Tweede Kamer begin deze maand toch niet vertrouwelijk geïnformeerd over het helikopterincident met drie Nederlandse militairen in Libië. Twee weken geleden zei premier Rutte op zijn wekelijkse persconferentie dat het kabinet de Kamercommissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten vertrouwelijk had ingelicht over de mislukte reddingspoging. In een brief aan de commissie schrijft Rutte nu dat hij die mededeling ten onrechte heeft gedaan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat een eerste vliegtuig met Amerikaanse evacuees uit Japan is vertrokken. Zo'n 20.000 familieleden van Amerikaanse militairen mogen Japan verlaten. Ze worden geëvacueerd of mogen op kosten van de VS met een normale lijnvlucht terugvliegen naar Amerika. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid heeft een denktank in het leven geroepen... die gaat bekijken hoe situaties zoals die van de 18-jarige Brandon kunnen worden voorkomen. Deze jongen zat geregeld vastgeketend aan een muur in een instelling van Serenlo in Ermelo... omdat zijn gedrag onvoorspelbaar is. Toen dat in januari naar buiten kwam, leidde dat tot veel ophef. De denktank complexe, complexe zorg gaat advies geven over of en hoe vrijheidsbeperkingen in de zorg kunnen worden voorkomen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en droog het, koelt af naar zo'n 4 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen, middagtemperatuur rond 9 graden. In het weekend veel zon en droog het, wordt dan een graad of 10. Dit was het, NOW. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. met nu Alternative FM. The side of the road just on time to come alone walking free and ideal it's the time with a touch of inspiration Why don't we long the time we live here? It's not hard, no hard to give in Always between the lines A special phrase declines Why don't we know in the time we live in Some say it's just for the show I'm Een band uh, uit uh, zeg maar de rook van Velsenbroek, want daar komen ze vandaan. En dan heb ik het over uh, bijvoorbeeld uh, de, man, de frontman Nigel Wubbenhorst. Welkom in het uh, tweede uur van uh, deze Alternative FM, want uh, daar praten we over. Uh, wat heel erg uh, leuk is, is uh, dat, uh, dat wij daarvoor natuurlijk uh, Van Kessel hebben gedraaid. Ja, dat is heel erg vreemd. Uh, vooral in een programma als Alternative FM. Normaal gesproken zijn we dat, uh, gewend dat we dat op zondagmiddag wel eens doen. En dan zijn het nog vaak de covers die uh, van Kessel uh, min of meer brengt. Want het is een, van oorsprong een coverband. Maar dit nummer, waar de heren en dames thuis. Dit nummer is het enige wat ze zelf hebben geschreven, namelijk Patrick van Kessel en Eber Jong hebben dit uh, zelf in elkaar gezet. En het klinkt ook gewoon heel erg. ...ketchy, moet ik erbij zeggen. Uh, deze opname dateert van... ...nou, laten we zeggen, pakweg anderhalve maand uh, terug. Toen hebben ze hier uh, opgetreden... ...schuin tegenover uh, de CFM-studio... ...naast het Circus Zandvoort. Daar is ook nog een café. Dat was de enige A1-GP die we hadden. Café hadden, uh, zeg maar, uh, in Zandvoort. Maar ja, sinds uh, het uh, opdoeken van de A1-Grand uh, Prix... ...is dat helemaal niet meer zo. Hoewel Adam Spoor nog wel eens op zondagavond... ...nog wel eens wat uh, wil gaan doen met zijn band... En dat uh, dacht van Kessel ook. KV Alex, daar hebben ze toen uh, deze opname gemaakt. Don't Belong, daar begonnen we dus het uh, tweede uur mee. Nou, het uh, wordt tijd dat we er dus wat meer uh, kick in gooien, zeg maar. Hè? Want het is toch allemaal een beetje braaf, allemaal. Hoewel het uh, met Rarely Alive toch wel een beetje al een versnelling hoger is uh, gegaan. Maar dit, dit kwam ik uh, tegen op, uh, op het web. En uh, ik vind het... Uh, ja, eigenlijk uh, is dat uh, zo gegaan. Ik uh, zat op de heims een beetje te kijken. En ineens zag ik dat uh, Daan van Putten... De gitarist uh, van uh, Pound... Uh, ineens bevriend was uh, met deze band. En ik moet je hierbij zeggen... Nou, het klinkt ook echt... Uh, wat je noemt uh, zeer duister... Maar ook echt metal. Hier is Roa met Keep Moving. is heftig, deze band. Spartan met Sharon heette uh, dat nummer. Uh, drie nummers achter elkaar. Rua, Keep Moving, uh, was uh, de eerste. En daarachter, uh, Third Machine, komt ook uit uh, de buurt hier vandaan. En uh, Spartan is dat andere, uh, de andere band die je als laatste van het uh, blokje van drie uh, net hebt uh, kunnen horen. Uh, Spartan is een band uh, die uh, uit, de, uh, ja, uit de buurt van Hanem uh, komt... Ik denk dat het ook geldt voor de Third Machine met frontman Sean Ruiter. Die is ooit hier geweest bij CFM Zandvoort, bij Alternative FM. En Rua, daar ga ik je ook nog wel even wat over vertellen. Ze hebben een eigen huis. Daar is het meestal eigenlijk op terug te vinden. Band bestaat uit Nietzsche de Beus... Uh, per Hoogendoorn, Ivar Vennekers, Axel Becker, Hido Fricks. Dat zijn uh, de mensen die het uh, doen. Vijf man, uh, met, nou ja, vier man en één vrouw, zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar vijf personen, daar bestaat hij uit. En het is uh, heel erg uh, ja, bijzonder, want ze hebben ook een aantal uh, optredens inmiddels al gedaan, uh, deze band... Waar ze precies vandaan komen, ja, dat moet ik nog even echt achterhalen. Maar ik heb het idee dat ze uit de buurt van Utrecht komen. Daar zitten ze nogal veelvuldig. Ik zei het al, het is een beetje in het metal gedeelte van dit programma. Daar gaan we dan ook zeker, gaan we ook zeker mee verder. Want dan komen we gewoon bij een band uit die hier ook zeer bekend is. En al is het dan alleen maar omdat gitarist. Daan van Putten daarin uh, meespeelt. Ik heb het al pounds And too many fights. still don't know who you are Can't grasp you, nor myself You should show me Don't slip away In the source of betray I will hold on forever Our only work Isn't set to embark On a senseless endeavor Breathe Come on Inderdaad. Ethereal uh, met de uh, Tyrant. Uh, dat heeft alles uh, te maken met uh, de politieke situatie in de wereld. Met name in het uh, gebied rondom de Middellandse Zee. Zo uh, simpel ligt het. En uh, Ethereal, ja, ze hebben al geschiedenis. Het is uh, wat ik al zei, het uh, Sharky in de Wondersloven verhaal. Ze gaven zichzelf nauwelijks kans om uh, zeg maar, de grote prijs van Nederland te winnen. En toch deden ze het. In 2010 waren zij de opvolgers van de Cosmic Carnival. En uh, ja dat het uh, totaal andere muziek is als de Cosmic Carnival, dat blijkt. Want de uh, Tyrant is behoorlijk hard en stevig. Daarvoor hoorde je een uh, nummer van de Contact. Contact uh, is een uh, band uh, die uh, min of meer is opgebouwd uit een aantal... Buschauffeurs. En die uh, buschauffeurs dat zijn Thijs Scholzen en Peter Degen. Dat, uh, dat zijn uh, twee uh, heren die daarin uh, meegaan. Uh, de een is bassist en de ander is uh, drummer van de band. En dan hebben ze een nieuwe uh, leadzanger, tenminste, aangeschaald. Uh, ja. Aangetrokken. Dat was uh, wel de bedoeling. Uh, Joram Bronwasser, of oh ja, Bronwasser is uh, eruit. En uh, Branislav Plesa is de beoogd opvolger. Er staat nog uh, geen foto op de officiële website van uh, Contact. Maar uh, het is wel de bedoeling dat hij uh, erbij gaat komen. En dan de laatste, dat is de gitarist. En dat uh, is een man die ik uh, persoonlijk ook nog uh, ken. En dat moet echt bij je oppassen, maar ik moet mijn gebit echt goed bijhouden. Want anders is hij hier staand om ook zijn hardcore praktijk bij mij op los te laten. Is Fred Lond. hij is tandarts hier in Zandvoort. Dus kun je eigenlijk zeggen dat Contact voor een deel zelfs een zandvoortse band is. Ja, zo simpel kan het zijn eigenlijk. Dat was zeg maar het nummer wat we daarvoor draaiden. Nu tijd voor even wat uh, geciviliseerde muziek. Uh, vrienden, zij hebben ook in de finale gestaan van de Rob daar wordt. En dan heb ik het over Palalalaka en uh, The Execution. I'm De uitzending van vorige week met Duncan Ardo. Vier van de vijf bandleden waren aanwezig. Alleen Jan van Soest was er niet. Maar de rest was er wel. En het was heel erg leuk. Want hier hebben we en de enige dame, Marine de Weger, hadden het hier uitstekend naar hun zin gehad. Wat is er lekker uit kerk. Nou, dit dus... En Date with Destiny heeft ook nog een apart verhaal. Want het is uh, ja, min of meer geschreven op het moment dat uh, de oma van de beide heren van Soest... niet lang meer te leven had. Dus dat was het, uh, de reden waarom ze dit uh, geschreven hadden. Date with Destiny. Uh, toch weer even bij ZFM Zandvoort. Bij Alternative FM op de radio geweest. Tot aan het nieuws. Het einde van uh, dit programma. En uh, dat doen we geheel in stijl. Omdat we straks gewoon weer een programma hebben tussen app en flutes. En dat is Fabiana Dammers met haar enige echte Italiaanse versie die ze hier ooit heeft gespeeld. En het heet Blinded.